11 uur. Job wordt met het NOS Journal.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 De 16 Turken die begin deze maand in de Irakse hoofdstad Bagdad werden ontvoerd zijn weer vrij. Ze keerden later vandaag terug naar huis, heeft de Turkse premier gezegd. Het gaat om medewerkers van een Turks constructiebedrijf die werkte aan de bouw van een sportcomplex in Bagdad. Wie de ontvoerders zijn is niet duidelijk, ook is niet bekend onder welke voorwaarden de Turken zijn vrijgelaten.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 De Amerikaanse stad Houston eist een schadevergoeding van 100 miljoen dollar van Volkswagen. Volgens het stadsbestuur is de vervuiling in de regio erger geworden door het gesjoemel met uitstoottests. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een overheid geld wil zien vanwege het dieselschandaal bij Volkswagen. In Houston zijn in de afgelopen jaren ongeveer 6000 Volkswagen diesels met schoemelsoftware verkocht. De gemeente wil 25.000 dollar compensatie voor elke dag dat de auto's hebben rondgereden. En dan het weer, volop zon en droog. Hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt vandaag 17 graden. De rest van de week verandert er weinig. Dit was het NLC. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... bij hoevenlaken 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 It's smiling in your face.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 I say She